11 uur, Eefje kunnen met het NOS-journaal. Pornoactrice Stormy Daniels heeft de Amerikaanse president Trump aangeklaagd voor laster. Aanleiding is een tweet van Trump waarin hij spottend reageert op een compositietekening van een man die Daniels zou hebben bedreigd. De afgebeelde man zou haar in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was.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 Volgens hem moeten sportbonden, verenigingen, gemeenten... en andere beheerders van sportkantines er samen voor zorgen... dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. Morgen, op de tweede dag van de acties in het streekvervoer... gaan de stakers ook naar het Malieveld in Den Haag... voor een manifestatie ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Ook volgende week zijn er regionale acties in het streekvervoer. Hoe die eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Duizenden Russen zijn in Moskou de straat opgegaan om te protesteren tegen de poging van de regering om berichten-app Telegram te blokkeren. Ze schreeuwden leuzen tegen president Poetin en ze gooiden met papieren vliegtuigjes, dat is het logo van Telegram. Onder de 12.000 demonstranten was ook oppositieleider Navalny.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 Dat is niet erger dan de minstens 17 anderen die daarbij omkwamen. Of alle anderen die dagelijks slachtoffer worden van oorlog en terreur. Maar wilt u toch aan ze denken deze week, op 3 mei? Op de dag van de persvrijheid. Goedenavond, welkom bij dit Oog op maandag... waarin het aftreden van een Engelse minister gevolgen kan hebben voor de brexit. Jeroen Krabé op zoek gaat naar Paul Gauguin... Israëls premier Netanyahu zegt nieuwe bewijzen te hebben voor Iraans kernwapenprogramma en de Brusselse nacht weer vol gefluisterd is. Dat allemaal na de overzichten van vandaag. Maandag 30 april. Iran is nog steeds bezig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat beweert tenminste de Israëlische premier Netanyahu. Hij toonde materiaal dat uitverkomtig zou zijn uit een zogenaamd atoomarchief dat opgeslagen ligt in een onogelijk gebouwtje dat lijkt op een opslagplaats. Van de buitenzijde, dit was een innocent-loze kamp. Het lijkt like als een dilapidated warehouse. Dit is op te maken, zegt Netanyahu, uit de tienduizenden documenten die de Israëlische geheime dienst wist buiten te maken: incriminating documents, incriminating charts, incriminating blueprints, incriminating foto's, incriminating video's. En uit die documenten blijkt volgens Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. 5 warheads, each with 10 kiloton TNT yield... for integration on a missile. President Trump heeft ook al gereageerd. Hij is niet verbaasd. And I've been saying that's happening. They're not sitting back, idly. They're setting off missiles. De kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbos... lijkt een inside job te zijn. Twee beveiligers zijn aangehouden. Tot vreugde van de bankdirecteur. Ja, dat er nu uiteindelijk vorderingen zijn... die ook zichtbaar zijn voor klanten. En die zijn ook blij. Gelukkig, eh, aanknopingspunt en eh, hopen dat het opgelost wordt. Want als je iets in een kluis bij een bank onderbrengt... Ik denk, hier ligt het safe. Pech voor de mensen die wilden reizen met het streekvervoer vandaag. Er werd gestaakt en daar had niet iedereen rekening mee gehouden. Ik doe het niet, maar mag niet. Want uh, maar er zijn collega's die zich uh, echt uh, opgejaagd voelen. Dat was niet het fragment wat hier had moeten klinken. Want dit had moeten volgen op de chauffeurs willen betere arbeidsvoorwaarden. Want die zijn belabberd. Ze vinden de werkdruk te hoog en dat leidt dan weer tot regelmatig te hard rijden. En dan had die mevrouw dus gezegd dat ik chauffeurs het niet, zich maar, opgejaagd voelen. Ik doe mag niet, ja, want, uh, maar er zijn collega's die zich uh, echt uh, opgejaagd voelen. En wat doe je dan als gestrande reiziger? Nee, ja, ik kom er ook net eens achter eigenlijk. Dat verbaast me eigenlijk een beetje. We zijn alvast uh, collega's aan het app uh, om te kijken of we misschien met hen mee kunnen rijden. Enschede en de fans van FC Twente likken de wonden. Langzamerhand wordt duidelijk wat degradatie naar de Eerste Divisie betekent. Minder inkomsten, dus een kleiner budget en dus onvermijdelijk... Er zullen ontslagen vallen. Hoe anders is het in Sittard. Fortuna promoveert naar de Eredivisie. En dat betekent juist weer een groot feest. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Nieuws in de krant van morgen is gelezen door Michel Koenen. De Telegraaf blikt terug op de stroomstoring bij Schiphol gisteren. De beslissing om de luchthaven compleet af te sluiten... lijkt een acute paniekreactie, schrijft de krant. Schiphol en de Koninklijke marechaussee Mar zouden de beslissing op eigen houtje hebben genomen. En dat is niet volgens de protocollen. Burgemeester Hoes van Haarlemmermeer wist bijvoorbeeld van niks. Juist door de beslissing om Schiphol af te sluiten... ontstonden gevaarlijke toestanden bij de afgesloten toegangswegen... concludeert de Telegraaf. Iedereen zag de beelden van gestreste passagiers... die maar met hun rolkoffer over de snelweg naar Schiphol gingen lopen. De Volkskrant kijkt vooruit naar de uitdagingen... voor de nieuwe baas van Schiphol, Dick Benschop... Morgen begint hij aan de moeilijke klus. Op de agenda staat onder meer de geluidsoverlast. In het verleden zei Benschop dat hij weet wat dat is... omdat hij zelf in Bad Hoeverdorp heeft gewoond. Trillende bedden vanwege dalende en stijgende vliegtuigen zijn hem niet vreemd. In de krant komen veel mensen aan het woord uit de omgeving van de rechtse PVDA'er. Hun conclusie? Als iemand het hoofdpijndossier Schiphol aankan... dan is het wel deze oud-directeur van Shell. Nou, meer over de oude werknemer van Dick Benschop in het FD. Want volgens die krant willen studenten van de TU Delft... niet meer aan de bak bij Shell. Ze kiezen liever voor duurzame bedrijven... en willen niet werken bij een bedrijf... dat inzet op oude energiebronnen als olie en gas. De directeur van een headhuntersbureau bevestigt dat beeld. Door voor Shell te kiezen draag je niet bij... aan een betere, duurzame wereld, zegt hij. Waar technische studenten wel graag willen werken? Tesla de bouwer van elektrische, elektrische auto's. In trouw aandacht voor de strijd om de oudere kijker. Want werd omroep Max bij de oprichting 13 jaar geleden... nog belachelijk gemaakt als bejaarderomroep... Tegenwoordig strijden de zenders om de ouderen. En dat gebeurt vooral omdat de jongere kijkers massaal afhaken. Dus zoekt John de Mol nu naar kandidaten voor The Voice Senior bij RTL. En gaat André Hazes junior bij, en gaat André Hazes, junior bij SBS 65-plussers aan de man of de vrouw helpen? En volgens de baas van Omroep Max, Jan Slachter... is de oudere emancipatie compleet. Er was het devies bij studioopnames met publiek... eerst nog bloemetjesjurken achterin en jongeren voor in beeld. Nu schaamt niemand zich meer voor ouderen op de eerste rij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 from Jayhawks, save it for a rainy day. Benjamin Netanyahu was in zijn element vanavond. Op een persconferentie presenteerde de Israëlische premier vol vuur... en als een ware showman bewijsmateriaal waaruit volgens hem blijkt... dat Iran een atoomprogramma heeft gehad en nog steeds heeft. Goedenavond, Dirk Walters, oud-correspondent in Israël van NRC Handelsblad. Goedenavond. Was het een overtuigend verhaal? Ik denk dat je daar op twee manieren naar kunt kijken. Um, op op de, ene, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, het uh, was allemaal best overtuigend met, uh, met heel veel uh, archiefmappen en cd's en grote powerpoint sheets. Yeah. Maar de, de, de kenner van Jou heeft hem dit ook wel eens vaker zien doen en het is, was niet altijd even, even geslaagd. Dus um, ja, ik denk dat het uh, heel erg afhangt van zijn uh, publiek of het overtuigde. Ja, ik herinner me een persconferentie... waarin hij met een soort van, van uh, klok liet zien hoe dicht Iran bij de atoombom was. Dat bleek niet helemaal te kloppen. Nu liet hij zien dat Iran een atoomprogramma heeft gehad. En ook dat het de kennis nog steeds heeft. En ook wel een beetje dat er nog steeds aan uh, gewerkt wordt. Heeft hij daarmee nu ook aangetoond dat ze zich niet aan de Iran-deal houden? Nou, wat ik me heb laten vertellen door de, door de nucleaire experts is dat hij eh, voor zover hij al een, een smoking gun had, wat hij eigenlijk had beloofd, dat het een beetje een, een, een oude smoking gun was. Dus. Eh... Hij heeft inderdaad aangetoond dat, dat Iran het een en ander in petto had wat betreft zijn nucleaire arsenaal. Maar het was wel een beetje een, een, een, een oud beeld dat hij schetste. En de echte experts waren eigenlijk helemaal niet verrast door wat hij allemaal verteld heeft. En als de experts al niet verrast waren kun je je ook afvragen of andere landen verrast waren. Maar ik denk dat, dat er eigenlijk maar één persoon is tot wie de toespraak gericht was. En die persoon die zetelde in Washington. Ja, want uh, ja, laten we zeggen dat het een buitengewoon uh, visuele persconferentie was. Met een kastordners op het podium bijvoorbeeld. En een grote kast met allemaal uh, computerdisks. Je kreeg inderdaad het idee dat het uh, gericht was op één speciale televisiekijker in het Witte Huis, hè? Nou ja, die staat er natuurlijk onbekend dat hij de informatie graag in, in hapklare brokken uh, tot zich neemt. En in die zin had Netanjahu die boodschap goed in zijn oren geknoopt. En, en dat gecombineerd met het feit dat Netanjahu er toch al uh, niet vies van is om af en toe een, een showtje op te voeren. was Die, uh, die boodschap was uh, luid en duidelijk, maar... Um... Ja, qua, qua nieuwe informatie valt het uh, te betwijfelen wat hij eigenlijk heeft verteld. Ja, het het internationaal atoomagentschap heeft uh, inmiddels ook uh, bij monden van wat mensen gereageerd. Die, die zeggen bijvoorbeeld ook dat ze uh, veel van dit materiaal al kennen. Hè? Ja, inderdaad. En um, je, je zou ook nog kunnen zeggen dat Netanyahu met deze presentatie juist een, een argument voor de, de Iran-deal maakt. Want als hij zegt van ja, Iran heeft in het verleden gelogen over zijn, zijn atoomprogramma, ja. dat zou juist een argument zijn... om te zeggen, nou, laten we er dan maar eens wat, wat waarnemers laten, laten kijken... wat ze daar eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En dat is nou juist afgesproken in die Iran-deal. Maar dat soort uh, ja, subtiele overwegingen zijn, denk ik, wat minder aan, aan Netanyahu besteed. Die, ja. Uh, ja, die, die is toch meer van, uh, van dik houtzaag met planken. Ja, meegeluisterd. En uh, ik, ne ik neem aan, ook meegekeken naar de Isra Israëlische premier... heeft uh, Thomas Erbrink in Teheran. Goedenavond, Thomas. Ja, goedenavond Chris. Uh, schrikt Iran van zo'n persconferentie van Netanjahu? Nou, gewone mensen schrikken daar wel van. Uh, om even ja, te illustreren, ik zat gewoon met, met wat met wat jonge mensen te kijken op CNN naar die, naar die presentatie. En ja, dan zeggen mensen toch wel van... nou jee, straks, gaat, uh, straks komt er toch een aanval... of uh, misschien dat er nu nieuwe sancties komen. Maar als je dan vervolgens met de Iraanse officials praat... dan zeggen die, ja, ha, ha, ha, uh, dit is allemaal oud nieuws... Wij hebben die nucleaire deal uh, gesloten. We hebben daar twee, uh, twee jaar over gesproken. En wat er voor 2003... Hè, de periode waarin dat project dan... volgens de Iraniërs heeft plaatsgevonden... Mm. Um, is gebeurd, dat is van toen. Maar verder zeggen ze, wij staan daar onder het. wij worden gemonitord door het internationaal atoomagentschap. En uh, die, uh, die, die weten precies wat we willen niet doen. Ja, want hoe nieuw was deze informatie uh, voor jou als volger? Ook neem ik aan, van wat, wat er te volgen valt aan het, uh, het Iraanse atoomprogramma. Nou ja, toen hij zei project. Had, toen dacht ik, hé, hey, daar, daar ken ik ergens van. En inderdaad, The Guardian heeft daar al in 2011 over geschreven. Um, en ook uh, verschillende um, uh, ja, echte kenners van het Iraanse nucleaire, uh, nucleaire verhaal... Uh, die weten dat er al lang documenten zijn... die erop wijzen dat de Iraniërs inderdaad voor 2003 een studie hebben gedaan. Een studie hebben gedaan hmm. naar een kernwapen. Dus dat betekent niet dat ze een kernwapen aan het bouwen waren... maar dat ze, dat ze er naar hebben gekeken. Nou, de Iraniërs hebben daar natuurlijk van gezegd, oh dat is niet zo en dat doen we niet. Ja, uh, het is niet alsof uh, Netanyahu niet staat te liegen... want hij beschuldigt de Iraniërs ervan dat ze een geheim uh, atoomprogramma uh, hebben... terwijl zij, de Israëli's in het geheim volgens heel veel bronnen wel 150 kernwapens hebben. Dus ja, er wordt gelogen en dat zeggen de Iraniërs. Misschien hebben we dat gedaan, maar nu hebben we die deal, dus ja. niet meer zeuren. Ja, maar wat, wat Netanjahu toch op zijn minst ook suggereerde... maar ook wel leek aan te tonen, al, al lag er geen keihard bewijs... is dat er ondertussen, onder een andere noemer... ook gewoon doorgewerkt wordt aan uh, dat, dat atoomprogramma in Iran. Hè. Kan dat kloppen? Nou, ik denk dat de Israëlische intelligence... Uh, die staan, de veiligheidsdienst, die staan erom bekend... dat ze uh, materiaal wat, wat authentiek is... mengen met hun eigen materiaal. En... Ja, de Iraniërs zullen zeggen... Uh, hij kan wel van alles beweren. Dat heeft hij in het verleden ook vaak gedaan. Misschien kunnen mensen zich nog herinneren... dat uh, Sarkozy op een, op, op, tijdens een uh, bijeenkomst met Obama aan het praten was... en de microfoon toevallig open stond. En toen zei Sarkozy... die Neto jou, dat is toch gewoon een echte aardsleugenaar. Dus internationaal staat hij ook bekend... als iemand ja, die, veel, die veel praatjes maakt. En uh, de Iraniërs zeggen weer... "Ja, die deal is gemaakt, het atoomagentschap. Uh, kijkt wat we doen, dus ja. waar gaat dit over? Ja, nou goed... Het, het, het, we hadden het er met Dirk Watters al over. Het was natuurlijk vooral ook gericht op die televisiekijker in het Witte Huis. Die moet binnen twee weken, Donald Trump, een besluit nemen over de voortzetting van de nucleaire deal. Denkt Iran eigenlijk nog dat die deal overeind kan blijven? Nou, ik denk het wel. Kijk, Iraniërs zien toch hoe verschillende Europese staatshoofden... Hè, Macron en Merkel euh, naar Washington zijn afgereisd. En hoewel euh, president Trump doet alsof hij niemand ter wereld nodig heeft... Euh, kan hij natuurlijk niet alleen de oorlog willen met alleen Saoedische en Israëlische bondgenoten. Europa is een bondgenoot van Amerika. En Europa wil dat deze deal ja. blijft zoals die is afgesproken. Dus hij zou er wel ook heel erg de Europese leiders, leiders mee teleurstellen, om het zo maar te zeggen. Nee, maar goed, Emmanuel Macron, die, die vorige week in het Witte Huis was... heeft in ieder geval wel gezegd dat er aanpassingen moeten komen aan die deal. Is Iran daartoe bereid? Nou, ik denk dat, uh, dat iedereen heeft geleerd dat als je maar naar het Witte Huis toe gaat... en, uh, en uh, Trump een uh, flinke pluim geeft, uh, dat je dan heel wat voor elkaar kan krijgen. Dus hoe die aanpassingen eruit zullen gaan zien, uh, dat, dat, dat valt allemaal nog te bezien. Het gaat denk ik de Europeanen de Eerste om dat Trump nog een keer voor zes maanden... Uh, die, die, die, die, die, die sancties uh, tegenhoudt met die waivers die hij die, die die moet tekenen. En daarna zien ze wel weer verder... Oké, okay, nou we zullen zien wat voor invloed deze persconferentie op uh, die besluitvorming heeft gehad. Dankjewel, Dirk Walters en Thomas Erpink in Teheran.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 Gisteren stapte de Britse minister Amber Rudd van Binnenlandse Zaken op... vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. Rudd was een vooraanstaande anti-Brexit-stem binnen het kabinet mee. Wat betekent haar vertrek voor het Brexit-beleid in het Verenigd Koninkrijk? Daarover ga ik praten met journalist Peter de Waard. Hij was zeven jaar correspondent in Londen voor de volksstand. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Heel even kort, want we willen naar die Brexit. Maar waarom is ze precies afgetreden? Nou, ze is precies afgetreden omdat zij... Uh, ja uh, gezegd heeft uh, een memo. In Nederland, hey, we daar ja. niet voor af. Maar <laughs> zij, heeft een, uh, zij bleek uh, dus gelogen te hebben... over het feit dat zij niet wist... van dat bepaalde ja, gemeenten doelstellingen hadden... om uh, zoveel mensen uit te wijzen... die van oorsprong een Caribische oorsprong hebben. Ja, dat en is dat, dat, dat windrush. Uh, en schandalen. als is dat windrush. Die zijn ooit met het schip Windrush naar uh, Groot-Brittannië gekomen. Ja. ja goed, en die zitten daar nu. En die worden hun rechten worden op dit moment worden uh, beperkt. Omdat ze in het verleden niet echt Brit zijn. Geworden. Er zijn toen geen procedures ge uh, gevolgd. Nee. Ja, en daar is nu. Uh, ja, en toen zei ze daar, daar wist ik allemaal niks van. En nu blijkt ze allemaal Memo's te hebben gezien waar ze er wel van ze wist. Precies. Maar nu de Brexit. Uh, ik zei al, zij was een, een, uh, een Remain-Tory, uh, zullen we maar zeggen. Iemand die tegen de Brexit was. Hoe belangrijk was haar rol als minister van Binnenlandse Zaken in dat Brexit-beleid? Nou ja, ze is niet echt tegen Brexit. Ze is voor een soft Brexit. Dus dus ja. het, de, part, de, de regering is erover eens dat er een brexit moet komen. Ja. Maar je kan natuurlijk twee kanten op. Je kan over een hard brexit zijn. Dus meteen alle banden met de EU doorbreken. Of je kan een soft brexit zijn. Dat je eigenlijk wil proberen op een of andere manier... wel binnen de EU te blijven. Via een douane-unie bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dan ja, ga je wel akkoord met alle handelsverdragen die de EU afsluit. En dat met speelt alle... op het ogenblik, die douane-unie. Precies, ja. dat speelt op dit moment. Ja. ja goed, en er is een kernkabinet van tien ministers. En in die tien ministers zijn er vijf vijf zijn eigenlijk voor de soft brexit en vijf voor de hard brexit en ja die uh, rut die was eigenlijk bij die partij voor die uh, ja de soft brexit hmm. ja en nu is zij weg en is er een andere minister gekomen uh, Javid. en deze manier en de Javid, daar is van onduidelijk wat hij nou precies is die was in het verleden heeft hij ook gespend voor remain maar nee. hij heeft daarna gezegd ja ik ben wel voor brexit en ik ben niet voor een douane unie dus ja. niet om te blijven dus dat is onduidelijk en dan zou het 6-4 ineens kunnen worden en dan zou de meerderheid van de van het kernkabinet voor een hard harde brexit zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel verschil. En dat leidt ook tot een confrontatie met het lagerhuis. Want het lagerhuis leidt voor een soft brexit te stemmen. Dus ja, dat wordt voor Theresa May een ontzettend ingewikkelde situatie. Ja, want uh, is, is eigenlijk duidelijk wat Theresa May zelf wil? Uh, het, het leek erop dat ze balans wilde in haar ja. kabinet uh, als het gaat om, om softer of harder brexit. Die, die balans is nu een beetje... Uh, vindt ze dat zelf een nadeel? Of, uh, ja, dat of vindt denkt ze, wel ze van een... nou ja, dan wordt het dus een harde brexit. Ja, ik, weet, ik denk dat ze wel een nadeel vindt. Bijvoorbeeld, we hebben we nu uh, vandaag was uh, de Europese commissaris was in Ierland. en dan hebben we natuurlijk dat gedoe om die grens. Waar we absoluut nog niet over uit zijn. Ja goed, en met een. Soft Brexit is dat op te lossen. Met een hard Brexit is dat absoluut niet op te lossen. Nee, dat gaat om de grens tussen Ierland ja. en Noord-Ierland. Dat zou geen harde grens mogen worden. Maar ja, nee. als je niet in de douane-Unie zit, dan moet daar iets gaan gebeuren. Daar dan gaat moet het daar over een heen. harde grens komen. En dat ja. zou tot ontzettend veel problemen leiden. En dat wil Ierland ook absoluut niet. Dus dan wordt het akkoord ineens voor de EU weer onbespreekbaar. Dus het wordt steeds en steeds moeilijker. Het is al, was al een chaos en nu is de chaos eigenlijk compleet. Ja. Heel even nog over dat, dat windrush schandaal Want um, de maatregelen waar het over gaat, namelijk het aanscherpen van dat migratiebeleid en het gaan kijken naar mensen die dus zonder papieren in Engeland zijn ook en daar quota voor bedenken. Ja. Dat is allemaal gebeurd onder de vorige minister van Binnenlandse Zaken, namelijk Theresa May. Gaat dit schandaal haar ook nog uh, problemen opleveren? Dat gebeurt zeker. Er gaan natuurlijk de de Labour-partij heeft dat al gezegd, dat ze haar daarop zullen aanspreken. Ja, Dus dat ze, haar positie is ook weer verzwakt vandaag. En ja, dus het is heel erg moeilijk als het volgende maand met de confrontatie komt... dat het, dat het Lagerhuis moet gaan stemmen over bijvoorbeeld de Ierland-deal. Ja, wat zullen ze doen? Dat weet niemand meer. Ja. Er komt uh, van de week, geloof ik. Is er, is er weer een, uh, een beslissingsmoment over die douane-Unie? Dan komt May met haar uh, Brexit-commissie uh, ja. bij elkaar. Moet dat speciaal over die douane-Unie gaan nu? Ja, men probeert er een oplossing voor te vinden. En zij heeft dan een compromisvoorstel. Dat betekent dat uh, ja, de, uh, het Verenigd Koninkrijk die zou alle. Uh, ja, invoerheffingen die ze moet betalen... volgens de EU gaan betalen... en dan zou ze weer dat weer teruggeven aan de fabrikanten... op het moment dat de producten in Groot-Brittannië blijven. Ja. Uh, en dat zegt iedereen, dat is totaal onwerkbaar. Maar ja, men probeert er zo op die manier uit te komen. Ja. Gaat deze uh, Sayyid Javid, die, je noemde hem net die opvolger dus van, uh, van Rudd... gaat hij, denk je, een grote rol spelen in het in brexitgesprek? Legt hij veel gewicht in de schaal? Ja, hij is één van de tien natuurlijk, dus hij is ja. toch wel belangrijk. Uh, hij is vandaag bijgepraat hierover, maar het is een beetje onduidelijk wat hij nou precies gaat beslissen. Dus uh, wat hij nou zelf voor een standpunt gaat innemen. Ik neem dat Theresa May, Ja, hem toch ook in het kabinet heeft opgenomen, niet om maar weer een nieuwe tijdbom neer te leggen. Nee. Gaat, uh, hoe, hoe gaat uh, Brussel eigenlijk uh, om met uh, de, de, ja, vorige week was het even heel onduidelijk, uh, wel, wel Douane-Unie of niet, hè, meelie doorschemeren dat er misschien wel Douane-Unie zou blijven, dat ze wel in de Douane-Unie zouden blijven. En toen kwam er weer heel veel lawaai van de, de harde brexitiers. Hoe gaat Brussel daar tot nu toe mee om, met deze onduidelijkheid? Ja, die wacht het af. Die zegt natuurlijk van volgende maand moet er een akkoord zijn, uh, ja, over uh, Ierland. En dan moeten jullie voor oktober een heel akkoord zijn, dus dan moeten jullie akkoord, er een, ja, ja, een afspraken zijn gemaakt met Brussel over de definitieve voorwaarden van de ontbinding van het verdrag van, uh, van EU-verdrag. En dan hebben we nog tot maart volgend jaar de tijd. De tijd begint ontzettend te dringen. Ja. ja, en het, uh, ja vandaag zei die Peggy Esedown, die zag ik in een interview zeggen. Van, uh, we geef uit wie Peggy Esedown is. Nou, Peggy Esedown was een oud-leider van de Liberalen. Die zegt, ik denk nu op dit moment dat er 60% kans is dat het helemaal niet doorgaat, die hele brexit. De brexit niet doorgaat. Ja, helemaal geen brexit komt. Dat het nog teruggedraaid wordt. Stel dat er natuurlijk dat meevalt op dit moment. Hmm. Of de een deze weken. Ja, dan komen er nieuwe verkiezingen. Of het wordt zo vertraagd dat Brussel zegt... ja, zo, ver, zo onderhandelen we niet verder. Dan komt er een crash. Dus ja, dan moeten ze eruit zonder dat er enige deal is gemaakt. Ja, misschien komen de Britten daar weer op terug. Dat zou voor Theresa May... Worden, haar positie wordt dan misschien onhoudbaar. Ja, en dat zegt Paddy Ashdown. En wat denk jij? Nou, ik denk dat er nog altijd een kans is dat de brexit niet doorgaat. Maar ik vind hem, 60 vind ik wel een hele... Hij is ook een liberaal-democraat, dus erg voor de EU. Ja. Maar ik denk dat dat wel overdreven is. Maar het is nog altijd wel 33 kans dat het niet doorgaat. En dit aftreden van Rudd, welke kant op geeft dit nu een zetje? Nou, de kant dat het niet doorgaat. Want? Ja, omdat er natuurlijk binnen het kabinet en de, uh, een confrontatie kan komen met het lagerhuis. Ik denk dat dat het grote probleem wordt. Oké, okay. dat gaan we zien al vrij binnenkort, denk ik. Dank je wel, Peter Noord. in the plane I need more space gonna find a new place and start all over again Who knew I would get on that plane And all of that would never be the same Here in California they like to warn you don't get too much sun Men are lovely they wanna be above me but there is work to be done But all I had was more of the same mm -hmm. the streets of the city looking very pretty through this bus window There's boats in the valley, lovers in the alley, the rest at the chateau You're never really gone, but it's time to move on I hope you feel the same way too En zelf hier in Californië. Uh, Brussel bij nacht. Wekelijks op maandag onze rubriek uit de Brusselse wandelgangen. Tijdens de day, what's up in Brussel? Goedenavond, Chris. Hoi. Uh, nou ja, what's up in Brussel? Uh, Chris, hier maakt men zich uh, op voor. Uh... Het slagveld der Brusselse slagvelden, kun je wel zeggen... namelijk het gevecht over welk land gaat hoeveel miljarden euro's netto krijgen uit en netto betalen aan de volgende Europese meerjarenbegroting... van zo'n 1000 miljard euro. Nou, Dat is uh, die astronomisch hoge potten waarmee de yeah. EU draaiende wordt gehouden. Het yeah. klinkt astronomisch hoog. Valt allemaal wel mee als je het allemaal gaat, gaat uit, uitschrijven. Uh, maar toch uh, een hoog bedrag natuurlijk. En die volgende zevenjarenbegroting gaat uh, vanaf 2021 in. Ja, en mm -hmm. de ruzies erover lopen al hoog op. Overmorgen, woensdag, dan doet de commissie... een Voorstel hier in Brussel, hoe die pot dus vol moet, het openingsbot wordt het genoemd. Ja, en iedereen houdt de adem in hier. Ja, we hebben het er al een paar keer over gehad, steeds in een iets ander verband. Want er zitten veel haken en ogen aan, die begroting. Maar laten we heel even de simpelste vraag: die duizend miljard, wat doen we daar eigenlijk ook alweer mee? Nou ja, traditiegetrouw gaat het uh, deel. zo'n 400 miljard van die duizend, uh, zo'n 40 procent dus... gaat naar steun aan boeren, naar landbouw. Dan nog eens zo'n 370 miljard, zo'n 34 procent dus... naar arme regio's in Europa. Om dus die economische verschillen uh, die we in de EU nou eenmaal hebben... om die gestaag weg te werken. nobel doel zou je kunnen zeggen. Hmm. Nou ja, wat er overblijft niet veel. Een kwart ongeveer van die duizend miljard. Ja, dat gaat dan naar innovatie, naar modernere economie. Naar programma's zoals bijvoorbeeld de Erasmus-studentenuitwisseling. Nou, we zijn nu met 28 landen nog. Hè, uh, zijn we maar met 11 rijkere landen, waaronder Nederland? Dat zijn de netto-betalers. We stoppen er dus meer in dan we terugkrijgen. Ja, en die andere 17, merendeel dus, dat zijn die armere landen, de netto-ontvangers. Nou, je voelt hem al aankomen, verre van in balans nog altijd. Ja, en dus is het elke keer verschrikkelijk moeilijk om het met elkaar eens te worden. En zijn het, ja, toch die netto-betalers? Nederland onder andere, die flink moeten slikken als de rekening uiteindelijk wordt opgemaakt. Ja, en die, die rekening die uh, zou wel eens pittig kunnen worden. We hadden het net met Peter de Waard over uh, de brexit. Uh, die pot ja. van 1000 miljard moet straks worden gevuld zonder de Britten. Uh, dus Nederland, landen als Nederland, moeten meer gaan betalen. Nou ja, daar zou het op neer kunnen komen. Maar dat uh, wordt dus de politieke strijd. Dat wordt dat slagveld. Kijk, uh, zonder die Britten heb je dus één rijk land minder. Ja, dan moet je dus met minder rijke landen... diezelfde duizend miljard uh, pot gaan vullen. Tenminste, als je dus wil dat na de Britten... we toch op die duizend miljard euro blijven zitten. Nou, en dat wil Brussel, want, zegt Brussel... we hebben ook veel meer ambities. We gaan meer aan grensbewaking doen. We gaan meer aan moderne economie doen. We gaan meer in defensie stoppen. Dus, oké, okay, die duizend miljard. Euro, dat is dan een soort van heilig getal om en nabij de duizend. Maar ja, Nederland voelt erbij al hangen. Die zijn aan het rekenen geslagen. Hier achter me ook uh, in, de, ja, in, de, in de vertrekken van de, de Nederlandse diplomaten. Ja, en dan kom je al vrij snel op in het uh, zwartste scenario... dat onze jaarlijkse afdracht van Nederland... die is om en nabij de zeven miljard euro... dat dat wel eens kan gaan stijgen tot zo'n negen of tien miljard. En dan moet je bedenken dat we ook nog onze korting van één miljard uh, kwijtraken. Ja. De, dat is die... Ja, zeg maar een soort van Margaret Thatcher. I want my money back korting. Zij streed daarvoor in de jaren tachtig. Uh, ze sloeg met de handtasje op tafel. Je weet het vast nog wel. Ja, Nederland die lifte mee. Wij kregen, ook, ja, wij kregen ook die korting. Want wij zijn een proportioneel wel heel sterke economie. Dus wij dragen proportioneel te veel bij. Oké, okay, ja. een korting. Maar ja, die korting. Na de brexit vindt iedereen hier een korting. Een rebate. Zo so British. Zo achterhaald. Weg ermee. Ja, dat vindt Nederland niet leuk. Nee, Precies, want Nederland, uh, uh, Nederland had in de Britten altijd een bondgenoot... Hè, als het ging om uh, we willen minder betalen. Betekent dat dat Nederland nu uh, als, als enige dwars ligt? Nou, we zijn de Britten kwijt en dat is echt een, een enorme verlies. Maar ja, gelukkig uh, voor Nederland uh, zijn er wat uh, nieuwe bondgenoten. Oostenrijk vooral uh, staat erg op dezelfde lijn als Nederland. Die uh, begroting van Europa moet niet omhoog. Ook Denemarken, Zweden, Finland uh, zijn voorzichtig. Duitsland, Merkel, houdt nu ook de kaarten uh, nog tegen de borst. Frankrijk, Macron, ja, uh, een stoere, ambitieuze toon. Hè, horen we van hem altijd als het hmm. om Europa gaat. Maar ja, Macron moet thuis ook gaan hervormen, yeah. ook gaan bezuinigen. Dus die zal uiteindelijk toch ook zuinig aan gaan doen. Maar ja, kijk, Chris, dat is nog maar één twistpunt. Hè? Het andere twistpunt is in die groep van de netto ontvangers. Want daar heb je oost europeanen daar heb je zuid europeanen En wat wil nou Brussel? Wat wil de commissie? Dat gaan ze woensdag ook voorstellen. Meer geld van Oost-Europa, want dan gaat het toch alweer best wel redelijk beter. Yeah. Dat gaan we weer langzaamaan wegsluizen naar Zuid-Europa, yeah. naar Griekenland, naar Italië. Want daar heeft men meer geld nodig voor die grensbewaking. Hè, om, om dus ons migratiebeleid eh, daar beter te kunnen financieren, uit te voeren. Nou ja, je voelt hem ook daar alweer aankomen. Oost-Europeanen, weer boos, die zien dat als een straf. Oh ja, dat is natuurlijk omdat wij Brussel altijd uitdagen met ons dwarse eh, optreden als het gaat om onze rechtsstaat, om onze democratie. Mm -hmm. Dus maar een voor zoveelste twispunten. En met al die twispunten in de pan moet de commissie hier ja, een soep van gaan koken die iedereen eh, nog een beetje kan smaken. Ja, en de kok van dienst is verantwoordelijk eurocommissaris Uttinger. Is hij de juiste kok voor deze soep? Uh, Oeh, hou op, Chris. <laughs> nee, uh, alles behalve, uh, moet ik uh, eerlijk bekennen. Het is echt een, een, een non-communicator. In Den Haag hebben ze hem al een beetje leren kennen. Hij is in januari op bezoek geweest uh, in Den Haag. Daar heeft hij gesproken met parlementariërs... op de dossiers Financiën en uh, Europa. Nou, ik heb een van die parlementariërs vandaag nog even gebeld... Uh, om nog eventjes uh, te horen hoe dat er nou precies aan toe ging. Mm -hmm. Renske Leijten van de SP. ja, Die zei, er kwam daar een uttinger, een echte, ouderwetse, arrogante zoals je ze kent uit ja, uh, de boze verhalen. Hij kwam eigenlijk uh, en kwam zeggen... goh, Nederland, wennen er maar aan. Jullie gaan gewoon meer betalen en uh, ja gewoon niet zeuren. Uh, hij kwam het eventjes uitleggen. En kritiek, hmm. onder andere van uh, deze Renske Leijten... dat deed hij af als uh, ja, EU-vijandige uh, EU populisme. Oh, ja, dus hij ja. heeft daar uh, weinig vrienden gemaakt. Uh, maar ja, hij zal toch echt naar Nederland moeten gaan luisteren... want Nederland wil... Uh, niet per se alleen maar dat die begroting niet omhoog gaat... maar vooral een modernere begroting. Minder geld naar boeren, meer naar echte moderne economie. Ja, maar goed, woensdag dus het eerste voorstel van Uttinger uh, van En uh, hoe gaat het dan verder? Ja, het is slechts een openingsbod. Nou ja, het is wel een belangrijk openingsbod. Daarna uh, kan de strijd uh, ja, beginnen. Dat kan uh, uh, een jaar, uh, waarschijnlijk toch al zo'n twee jaar gaan duren. Diplomaten hier zeggen, zo'n begroting die komt altijd tot stand door heel veel rook... boven het slagveld te ontwikkelen. Hmm. Ja, en dan doemt er <laughs> uit die mist op een gegeven moment iets op... Ja, waar dan elke regeringsleider beschadigd en wel... met pleisters op zijn kop nog net mee naar huis kan komen. Ja, en zo zal het vrees ik er ook deze keer weer gaan. Ja, en niemand die weet hoe de soep precies gekookt is, maar dat is misschien wel beter ook. <laughs> Oké, okay, dankjewel het NCD. I'm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 De onvolprezen Chrissy Hind met The Pretenders, back on the chain gang. Hier ligt hij dan, Eugène Henri Paul Gauguin, gestorven in 1903. Waarom ligt hij helemaal hier? Hij ligt hier, op Hiva Oa, een speldenprikje in de stille oceaan. Zo'n klein eilandje. Daar ligt hij omdat in zijn ziel hij zich een wilde voelde, zijn hele leven lang. Ja, zo begint dat morgenavond in de eerste aflevering van een serie waar de kunstliefhebbers en uh, iedereen verder ook trouwens weer veel plezier kan hebben van Jeroen Krabé die de wereld rondreist om het verhaal te kunnen vertellen van een beroemde schilder. Na Vincent van Gogh en Pablo Picasso wil hij zijn publiek nu enthousiast maken voor Paul Gauguin. Goedenavond Jeroen Cabé. Ja, Goedenavond. Dag. Is Gauguin een, een logisch vervolg op die twee anderen? Ja, dat vind ik wel. Um, hij heeft natuurlijk um, negen beroemde, beruchte weken met Van Gogh samengewerkt. Ja. En hij behoort absoluut tot de top van de 19e-eeuwse schilders. En zelfs een beetje nog tot de 20e-eeuwse schilders. Dus hij hoort er wel bij. En, en ik ben op hem gekomen met name dat toen ik. Bezig was met Van Gogh, ik steeds dacht. Ja, god, die hele die weken in Arlen. en dat afsnijden van dat oor en die ellende allemaal. Ja. Het wordt eigenlijk nooit verteld vanuit het uh, point of view van uh, Paul Gauguin. En toen dacht ik, nou, dit is misschien wel iemand die ik hier na, na Picasso kan gaan doen. Ja, ik. En ik neem aan dat dat dat niet het enige was, maar dat... Nee, uh, de reizen trokken, man, De reizen trokken vast ook. Ja, ja. ja, ja dat, dat is ook wel te zien trouwens. Maar, uh, <lacht> maar ik neem aan dat je ook een liefhebber bent van het werk van Gauguin. Zeer, zeer. Ja. Vanaf mijn prilste jeugd eigenlijk al. Er hingen bij ons thuis ook voorbeelden van natuurlijk ook van Gauguin. Kleine afbeeldingen en zo. En de kleuren van hem, die hebben mij als kind enorm aan eigenlijk uh, aangezet, ook zelf tot schilderen. Ja. Ik ben een enorme bewonderaar van hem, al jaren. Ja, klopt. ja nou, over die kleuren te spreken. In de eerste aflevering, ik heb alleen de eerste aflevering gezien... Uh, daar, ja. daar, daar leg je op een gegeven moment uit. Uh, Gauguin ging als een eenjarig jongetje met zijn ouders... Uh, althans, dat was de bedoeling, maar we gaan niet alles ja. verklappen... Uh, naar, ja. naar Peru, naar Lima. Uh, ja. en, en je laat op een gegeven moment zien in een kerk... aan, aan de hand van de kleuren daar, waar Gauguin zijn... Uh, gevoel voor kleuren van, uh, vandaan heeft. Hè? Ja, mede. Het is natuurlijk ook uh, het huis waar hij in woonde als kind... dat was een heel kleurrijk huis met hele mooie tegels... en met gouden ornamenten. De kerk of de kathedraal in Lima heeft ook dat soort elementen... en dat soort kleuren. En dat jongetje, dat kleine, die kleine Paul Gauguin... was uh, visueel heel erg... Uh, begaafd. Ja, alles wat hij zag, heeft hij eigenlijk opgeslokt en later in zijn leven gebruikt. Het zijn allemaal dia's die hij in zijn kop heeft gemaakt en die hij later in schilderijen heeft gebruikt. Ja. Dus ik, ik, dat, als een kind zo visueel is ingesteld als dat kleine jongetje, dan zijn al die indrukken, en met name van zo'n kleurrijk land, en kleurrijke stad als Lima is in Peru, uh, dat, dat maakt indruk op hem. En ja. dat heeft hij later gebruikt. Klopt. Ja, hij, hij had het daar, uh, heb ik geleerd van jou uh, in die uitzending ook zelf over, dat hij <lacht> ja. Inca-bloed had, hè, dat Lima ja, in zeker. hem zat. Um, het is een heel menselijk portret, voor zover ik het uh, nu al heb, heb gezien. Hoe, hoe bouw je zoiets op? Is dat een kwestie van de biografie lezen en dat dan invullen, of doe je ook nog heel veel eigen research? Ik doe ontzettend veel research. Uh, Zo'n programma kost me een vol jaar, en dan letterlijk elke dag rustig, keurig naar mijn atelier en gaan studeren... en alles opzoeken, alles, alles wat met hem te maken heeft. En uh, eigenlijk, dat is een beetje raar... maar eigenlijk behandel ik het hetzelfde als ik een rol behandel. Als ik een script voor me krijg en er is een figuur die ik moet gaan spelen... dan probeer ik daarin te komen met alles wat ik over zo iemand kan lezen of kan begrijpen. En het is hetzelfde wat ik doe met die schilders. Ik, ga dus, ik probeer vanuit de schilder zelf en vanuit zijn gemoedstoestand en zijn privéleven ja. probeer ik eigenlijk het werk te verklaren. Dat is een beetje wat ik doe. Ja. Over dat privéleven gesproken, um, niet, niet zonder turbulenties... zullen we het zacht uitdrukken. Dat nee. uh, ja, mag je wel zeggen. Uh, ja. ja. Um, de, de, de, wat, wat was het voor man eigenlijk? Wat was het voor vader? Wat was het voor echtgenoot? Was het een ja. leuke man? Ja, het was een hele leuke man. Een charmante man, een, een knappe man, een interessante man. Maar onmogelijk... Kan ik er meteen achteraan zeggen? Hmm. Uh, een, een hele moeilijke man. Uh, heel egocentrisch. Zo egocentrisch dat iemand ooit over hem gezegd heeft. Hij is zo egocentrisch dat hij niet weet dat hij egocentrisch is. Dat vond ik van een goede. <lacht> en hij heeft eigenlijk vriendschappen die, die als het hem niet meer beviel, dan stopte hij ermee. Het ging helemaal niet. Ik uh, uh, uh, kon hem niet schelen wat er dan gebeurde met zo iemand. Zijn vrouw en zijn vijf kinderen ja. heeft hij verlaten. Ja. Weliswaar, er zijn altijd zijn Elementen die, die heb ik dan gevonden. denk, ja, nee, je bent wel weggegaan. Maar je hebt toch je verlangt wel naar je kinderen. Omdat hij altijd een foto van zijn kinderen bij zich had. Maar hij heeft dingen gedaan die mij totaal niet bevielen. En dat vertel ik ook in de, in de serie. Zoals? Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, met Van Gogh. Ja. Met Van Gogh vind ik dat hij zich echt... Ik begrijp het en ik leg het ook uit. Maar ik vind dat hij zich behoorlijk lullig gedragen heeft. Uh, uh, toen Van Gogh zijn oor had afgesneden... en, en uh, hij heeft dan wel wat ervoor gezorgd... dat broer Theo uit Parijs kon komen met de trein... om naar zijn broer te gaan. Maar het eerste wat Van Gogh zei toen hij wakker werd... waar is Gauguin? Ik wil met Gauguin praten. En die was er al niet meer. Die was er weer weg. Ja. Die is uh, naar Parijs teruggegaan. En toen uh, Van Gogh later zelfmoord heeft gepleegd en dood was... toen is Gauguin gevraagd of hij naar de begrafenis kwam. Heeft hij niet gedaan. En dat vind ik gewoon een rotstreek. Ja. En, en het is wel... Ik leg het op een andere manier uit... maar dat zou je wel zien in de serie. Ik geef hem ook wel... ja, toch wel credits voor hoe hij zich moest gedragen soms. Dat heb ik ook wel begrepen. Want waarom en ik, moest dat? Nou... omdat hij... Hij werd geconfronteerd met de zelfmoord van iemand die ontzettend op hem leek. Hmm. En hij was, heeft in hetzelfde schuitje gezeten. Een, een kunstenaar die niet begrepen werd, die niets verkocht, uh, die arm was. En daarin herkenden ze elkaar ook, Van Gogh en ja. Koga. Ja. En het feit dat, dat Van Gogh eruit stapt... Gaf hem een soort doodsangst. Want hij dacht, ja, maar dat moet ik misschien ook wel doen. Ik bedoel, het kwam ongelooflijk dichtbij. De zelfmoord van ja. Van Gogh kwam ja. heel dichtbij uh, eventuele zelfmoord van Gauguin. Die die later ook, dus mislukt die poging, maar hij heeft later zelfmoord geprobeerd te plegen. Ja, ja. wat zegt het eigenlijk over de, de, de kunstwereld toen dat. Twee kunstenaars uh, die, die nu tot de allergrootste horen... je noemt ergens in die serie in de eerste aflevering... een bedrag voor, voor een schilderij, ik geloof dat het 273 miljoen was. Het kan ook ja, 400, ja, ik weet het niet meer, ja, maar ja. heel veel. Dat dat ja. toen niet herkend werd. Ik bedoel, uh, alsof een paar bij de Beatles laat Parijs, lopen. Of zo. In het Parijs van de 19e eeuw... Uh, waren er ongelooflijk veel goede schilders. Oh. Heel, heel erg veel. En allemaal allemaal behoorden ze tot de top. Dat waren de impressionisten. Dat waren de, de post-impressionisten. Allemaal mensen die probeerden in ieder geval in de aandacht van het publiek te komen. En sommigen lukten dat en sommigen lukten het ook niet. En het feit dat Van Gogh en Gauguin... nou niet meteen succes hadden, kwam... omdat ze nogal rare schilderijen maakten. Als, als wij nu een schilder zouden zien die we niet zouden begrijpen... zouden we er ook aan voorbij lopen en zouden we denken... nou ja, het zal wel. Hmm. En later kan je pas zien en kan je pas een overzicht krijgen van... Uh, uh, de importantie van dat werk, en dat was met deze twee, die hebben volstrekt allebei, hebben ze hun eigen weg gevolgd. Ja. Lamport, wat wat er ook gebeurde, wie zich ook beledigd voelde, kon zich in schelen. ze gingen door. En dat is heel interessant van die periode, dat ja. hebben al die schilders gehad. Ja. Nou ja, die eigen weg uh, is bij Gauguin ook wel uh, heel letterlijk een eigen weg, want hij gaat de hele wereld ja. over. Waar komen we allemaal ja. in het programma? We komen, we gaan natuurlijk naar Frankrijk, Kijk, we gaan naar Bretagne, Normandie, we gaan naar Arlen, we gaan naar Parijs. We gaan naar Martinique, we gaan naar Hivaoa, dat is in de uh, uh, stille oceaan. We gaan uh -huh. naar uh, Tahiti, we gaan naar Denemarken. We, we reizen veel. Ja, lekker, reizen baantje, he? <laughs> <He>? lekker baantje We achterna. Lekker baantje. Nou, ver ver vervelend was het niet, nee, nee. <laughs> moet ik zeggen. Nee. Um, er is een Van museum, dat weten we allemaal. Uh, verdient Gauguin een eigen museum? Yeah vind ik absoluut. Maar het, het feit, kijk, dat Van Gogh Museum is ontstaan, omdat het schoonzusje van Vincent van Gogh, Jo Bonger, die heeft die, al die schilderijen die onverkocht waren, al die honderden schilderijen, die heeft ze gewoon, waren in haar En die heeft ze mondjesmaat verkocht en eigenlijk bij elkaar gehouden om Van Gogh groot te maken, wat haar gelukt is. Nee. En toen dus de, die erfenis er was van al die Van Gogh schilderijen, toen heeft de familie Van Gogh gezegd, nou ja, als jullie ons een, een museum geven, dan, dan krijgen jullie die Schilderijen. Ja. Bij Gauguin is dat anders gegaan... omdat die schilderijen van hem over de hele wereld verspreid zijn. Die zijn niet verzameld door één iemand. In, in Parijs is... Uh... In het museum uh, uh, Orsay, het Musee d'Orsay... Hmm. daar is een grote verzameling Gauguin's... omdat iemand die zijn werk verzameld had, een heleboel werken... die heeft dat geschonken aan het Musee d'Orsay. Dus daarom is daar een zaal met Gauguin's. Maar het, het, het zou niet kunnen. Als je dat werk nu zou moeten verzamelen... zou je honderden miljoenen... Ja. Uh, zou je moeten hebben. Ja. Ik hoorde net over miljarden praten bij jullie. Nou, ja. dat, zou je, dat zou je nodig hebben daarvoor. Okay, ja. en, maar er zijn uh, wel hele grote tentoonstellingen altijd over de hele wereld, hoor, van zijn werk. Dan uh. wordt het wel uitgeleend. En als uh, de. de, de uh... Als presentator Crabé op weg is, uh, neemt hij dan ook zijn uh, schildersezeltje mee? Wordt er nog wat gepenseeld nee, door de schilder? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee, want oh. die... nee maar wel, ik sla wel beelden op. Ik maak wel kleine schetjes, hele okay. kleine schetsjes, Nou, kriebeltjes en krabbeltjes. En daar maak ik wel schilderijen van. Want ik ben natuurlijk wel plekken geweest die mij ongelooflijk hebben geïnspireerd. Ja. Dat kunnen we allemaal zien vanaf morgenavond, ja. als die serie begint. Ja. Hartelijk dank, Jeroen Carré. Okay, Dit was het oog. Morgen zit hier Wilfried. Gute Nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.